...met deze nieuwe afspraken in te stemmen. Dus daar wou ik eigenlijk mee afsluiten. Het compliment aan de architecten... ...dat ze in belang van Zandvoort meewerken met deze overeenkomst. Ik kijk nog even rond voor een tweede termijn. De heer Herms. Ja, voorzitter. Eerst, uh, allereerst natuurlijk... Een, uh, ...ik heb eigenlijk nog niets, nee, geen enkele partij gehoord over het amendement. Dus daar zou ik graag nog antwoord op willen hebben. En ook die van de wethouder, die heb ik ook nog niet gehoord. Ja, CDA, excuus. CDA, kon ik dat vergeten. Um, eh, grapje hoor, ja, even terzijde. Um, dan nog, nogmaals, he, de, de, de antwoord van de wethouder. Um, eh, nog een vraag aan OPZ, dan of ze ook nog met de andere architect hebben gesproken. Want het is meestal wel gebruikelijk dat je niet één architect aan spreekt, maar dan ook de andere twee partijen. Um, uh, ja... Dat waren eigenlijk de vragen. Ik, ik vind het heel lastig om, om nu een, een beslissing te, te gaan nemen op basis van het feit dat ik nog niet weet of het amendement überhaupt doorgaat. Uh, en daarnaast ook nog de technische vragen die niet zijn beantwoord en, uh, en de verslagen die ik graag daarin zou willen zien. Dus uh, voorzitter, ik hoop nog op antwoord van de partijen. De resterende partijen. Ik kijk even rond. De heer Elgabani. Ja voorzitter, allereerst op. Uh, het amendement, um, wij vinden dat de deal uh, die tussen de architectenbureaus is besproken, dat dat dan ook de deal is. Um, wij hebben geen zin om ons te mengen in die, uh, die verdeling. De architectenbureaus zijn hier qua blijkbaar alle drie akkoord mee gegaan. Um, dus vind ik dat wij ons aan het akkoord moeten houden. Dat is dan helaas uh, wat ons betreft geen steun voor het amendement. Ik snap wel uw gedachte erachter. Um, ik snap ook dat u dat doet. Um, maar dan toch weer terug naar het proces. En ik weet misschien is het irritant... en vind deze raad me helemaal niet meer aardig na vanavond... maar dat maakt er niet zoveel uit. Um, want ik wil gewoon duidelijkheid hebben voordat ik hierover stem. En ik wil dan ook nogmaals wederom de vragen aan de portefeuillehouder... en de burgemeester stellen... Uh, die nog steeds niet zijn beantwoord naar volgens mij nu mijn vierde termijn... als ik allebei de termijnen bij elkaar optel... over de vragen van D66, de gespreksverslagen... ...zouden wij die kunnen inzien voordat we hierover gaan stemmen. Desal, desnoods met een de schorsing. Want ik vind het gewoon echt belangrijk om te weten voordat ik hierover stem. Ik wil een helder en duidelijk proces hebben. En dat heb ik op dit moment gewoon niet. Dus ik wil graag de vragen die ik in de eerste termijn van de raadsvergadering heb gesteld... nogmaals, beantwoord zien door het college. Ik wil ook graag nog antwoord van de fractie van de PVV over hun uh, rol in deze... En ik wil ook nog graag antwoord uh, van de OPZ over welke gesprekken er zijn gevoerd. Uh, daar hou ik het even bij voor deze termijn. Dank u wel, voorzitter. De heer Kramer, tweede termijn. Ja, meneer El Kabali, als het gaat over de gesprekken, dan kan ik beginnen met de, het allereerste gesprek. Of volgens mij is dat een mailwisseling geweest met de wethouder. Dat is de dag na de raadsvergadering. Daar heb ik hem eh, een hart onder de riem proberen te steken en eh, dat ik eh, met hem begrijp dat hij teleurgesteld is weggelopen. En dat ik op persoonlijke titel uh, best met hem het gesprek wil voeren om te kijken of er als er aanpassingen zijn in een vaststellingsovereenkomst. En het ging met name toen over datgene wat mevrouw Keurensen ook aanhaalt. Het streven naar uh, de meest gunstige hoogte. Uh, de gemeente mede verantwoordelijk voor een gezonde business case voor de Waterstore Cv. Dat soort terminologieën dat gaf mij beroepsmatig, gaf mij de indruk. ...dat dat heel veel problemen zou kunnen opleveren op het moment dat die vaststellingsovereenkomst getekend zou worden. Dat heb ik naar de wethouder toegestuurd. Vervolgens heb ik hem toegestuurd van als je dat zou willen op persoonlijke titel... ...gewoon bedrijfsmatig, zeg maar vanuit mijn ervaring als ontwikkelaar in Amsterdam... ...heb ik hem aangegeven op welke wijze je dat soort wijzigingen zou kunnen doen. Daarna heb ik eh, nog eh, telefonisch overleg met hem gehad. Ik ben nog een keer bij de wethouder langs geweest. Wat ik zeg, ik heb eh, onder andere met... Eh uh, Kees uh, Springtijd, uh, voor die man ook heet, heb ik gesproken. Uh, ik heb niet met andere architecten gesproken. Ik heb met uh, meerdere belanghebbenden, als uh, de buurt uh, zeg maar, heb ik gesproken. Van wat zij er nou van vinden. Dus ik heb gewoon in het algemeen Zalvoets Belang. Hetzelfde zoals ik met jouw vader uh, gesproken heb over de entree. In relatie dat hij nu zijn pand wordt uitgezet, uh, dat soort dingen als raad. Hè, als raads ...probeer je zoveel mogelijk betrokkenheid bij je achterban te krijgen. En of dat nou uh, architecten zijn of het zijn ondernemers, uh, je probeert daarmee... Probeer je uh, iets voor elkaar te krijgen. En natuurlijk was het uh, voor de wethouder zwaar teleurstellend dat hij uh, zeg maar in de raadsvergadering niet de handen op elkaar kreeg. En terecht wat mevrouw uh, Keurens ons zegt, wij hebben als raad alleen maar het budgetrecht. Dus wij konden uh, op dat moment niet inhoudelijk over punten uh, zeg maar, uh, van die vaststellingsovereenkomst met de wethouder in overleg gaan om dat aan te passen. Want wij konden alleen maar tegenstemmen over het uh, budgetrecht. Nou, uh, wat ik zeg, uh, ik ben uh, gaarne bereid om uh, u uh, dat uh, verder uh, gedetailleerd nog een keertje te laten zien. Maar uh, dat heb ik hier nu niet paraat. Dank u wel. Dat was de tweede termijn van de OPZ. Uh, ik kijk... Wat zeg je? Dat was uw tweede termijn. Ik kijk naar de PVV. Ook u is ook nog een vraag gesteld. Dus, ja, uh, dank u wel voorzitter. Graag. Die heb ik gehoord. En uh, in ons geval is het zo dat ik telefonisch contact heb gehad met de heer Draijsma van Springtij... om te kijken uh, hoe zij in, deze hele, uh, in dit hele dossier zaten. En uh, voor de rest heeft de heer Kramer en volgens mij ook mevrouw Keuransson... Uh, prima alle vragen beantwoord. Dat wellicht niet uh, alle vragen... Uh, ...zijn zoals de heer Elkebali wenst. Ja, dat is iets anders, maar ze zijn wel beantwoord. Dus uh, wat mij betreft kunnen heer we, we daar nu op een gegeven moment ook bij laten. Uh, vraag aan de PVV, wat wens ik? Ja, dat vraag ik me af, want u zit elke keer door te vragen op al beantwoorde vragen. <lacht> Voorzitter, de reden waarom ik hier om vraag is, omdat ik uh, hou van een duidelijk proces... Dat is mijn enige reden. Het is geen persoonlijk aanval naar welk raadzet dat hier dan ook zit. Ik wil gewoon graag dat het proces goed wordt gevoerd. Er zit geen wens in. Het gaat gewoon voor over goede besluitvorming. Daar gaat het om. Mevrouw Van der Veld. Ja, ik uh, moet u zeggen dat ik een beetje verbaasd ben over deze woordenwisseling die hier plaatsvindt. Uh, meneer Elke Bali roept de hele tijd, ik stem toch wel voor... En toch weet u de gemoederen lang bezig te houden met vragen te stellen waarvan u weet dat u daar geen antwoord op kunt krijgen. Omdat er nou eenmaal stukken zijn die u als raadslid niet in hoeft te zien om tot een goede besluitvorming te komen. Dus ik vraag me af waar u mee bezig bent. Ik kijk nog even rond voor mevrouw Koper, tweede termijn. Ja, d heeft een vraag gesteld over het amendement. Ik vind het wel zo netjes om daar een antwoord op te geven ben ik vergeten zojuist. Uh, ik, heb in mijn, ik heb betoogd dat, uh, dat ik het jammer vond dat de kaders voor de vaststellingsovereenkomst en de bezwaren daartegen niet in een eerder stadium uh, zijn meegegeven aan de wethouder. Maar dat er nu eindelijk een resultaat ligt. Bij mediation gaat het niet om gelijk, maar wel om het resultaat wat door de partijen zelf gekozen is. En ik zie er ook geen aanleiding om met een ander kader de, te, te, te amenderen. Dank u. Hebben we vanuit de Raad iedereen gehad voor de tweede termijn... Dat is het geval. Dan kijk ik naar de wethouder, de heer Bluis. Ja, even over het abonnement. Dat, dat raad ik af. Want dit is ook weer een onderhandelingspositie. Dit hebben we met de architecten besproken. En dan heb ik vervolgens heb ik dus niet een overeenkomst met die architecten. Dus dit is de overeenkomst die voor ligt en die waar getekend voor kan. Want er is dus nog niet getekend, want we wachten eerst de besluitvorming van de gemeenteraad af. Over verslagen en er zijn geen verslagen vastgelegd van het hele mediation traject. In de eerste fase al niet, toen er nog een houding op zat. En ook in de tweede fase zijn geen verslagen over vastgelegd. Uiteindelijk zijn er wel mails heen en en weer gegaan. En punten en commas veranderd en dingen veranderd. Nou, dat heeft geleid tot dit resultaat. En, de, en, en wat er verder vastgelegd is vanuit uh, de partijen naar u toe... Nou, dat, dat is gedeeld met u, want volgens mij heeft u van de PVV of van de oude partij... een stuk gekregen waarin hun globaal hun, hun zaken stonden genoemd. Nou, die waren bij mij al, al lang bekend. Ook door gesprekken die je voert en dingen hoort enzovoort. En die, die, die zijn mede gebruikt om die onderhandelingen verder te voeren. En dat er dan nog eens een keer overlegd wordt en gepraat wordt... net zo goed als u mij belt, dat gebeurt gewoon. Ja, klopt. Dat, dat klopt. Dat, dat, dat soort gesprekken vinden plaats en verder, verder niet... Dus er zijn geen verslagen verder van vastgelegd. Dank u wel. Um, alles overziend. Denk ik dat wij in de richting van een afronding kunnen komen voor dit voorstel. Dan wil ik allereerst het amendement van D66 in stemming brengen. Het mondelingen amendement. En misschien dat de G4 nog even kan herhalen wat het amendement exact inhoudt. Ik heb genoteerd artikel 3, lid 1. De gemeente komt springtijd tegemoet met een genoegdoening van 100.000 euro exclusief btw is dat correct? Ja. Wie is voor dit amendement? Voorzitter, ik had dan hoofdelijke stemming gevraagd. Oh, dat was mij ontgaan. Een hoofdelijke stemming, uitstekend. Dan, uh, dat kan. Ja. We beginnen bij de heer Bouberg wilson Tegen. En dan de heer Deen. Tegen. De heer El-Gebali. Tegen. Mevrouw Guresen. Tegen. De heer De Graaf. Voor. De heer Hendricks. Tegen. De heer Hermsen. Voor. Mevrouw Keur. Tegen. Mevrouw Koper. Tegen. De heer Kramer. Tegen. De heer Van Marlen. Tegen. De heer Mettes. Tegen. De heer Stefan. Tegen. De heer Van Tichelen. Tegen. Mevrouw Van der Veld. Tegen. Dat betekent dat er zestien... 16... Wat zeg je? Oh nee, natuurlijk, de heer Berg. Ja. De heer Berg. Tegen. Excuus, excuus, excuus. Uh, u bent nummer één. Um, dat krijg je ervan als nummer 2. Dan zijn er zestien stemmen uitgebracht... waarvan er 2 voor en veertien tegen. Daarmee is het amendement verworpen. En dan komen we bij het voorstel zelf. Um, wie is daar voor? Dat, is, dat zijn de fracties van de OPZ-CDA... GroenLinks, Partij van de Arbeid, PVV en de VVD. Minus de heer Drommel, dat is 12 tegen 4 stemmen. Daarmee is het voorstel aangenomen. En ik uh, kijk even rond voor een stemverklaring. En ik kijk mevrouw Van der Veld. Ja, ja dank u wel. Ja, we zijn gewend ook de armen omhoog te steken. Als we... Maar goed, we moeten nog aan elkaar wennen, denk ik dan maar weer. Um, ik uh, moet u zeggen, ik ben uh, uh, vandaag erg, erg verdrietig. En ik vind dat wij ons moeten realiseren dat 28 januari 2020 genoteerd gaat worden als dieptepunt van de lokale democratie. Dank u wel. Nog meer voor een stemverklaring, de heer bouwberg Wilson. Voorzitter, in de commissievergadering heb ik uh, kritische geluiden laten horen. En ik heb een oproep gedaan aan de architect om een constructieve bijdrage te leveren om tot een oplossing te komen. Ik constateer dat die bijdrage is geleverd en ik heb daar veel verlering voor. Dank u. Dank u wel. Wie nog de heer Hermsen. De stemverklaring. had ten eerste een opmerking. dat hier ook een hoofdelijke stemmoepvraag van voor deze keer. Laat ik dan gaan. De stemverklaring is als volgt. Voorzitter, dat grote geld heeft gewonnen. Dat is jammer. En daarnaast roep ik elke inwoner van Zandvoort dan wel belanghebbende die kan procederen. Zou ik het zeker doen. Want ik denk dat hij nog wel kans maakt ook. De stemverklaring gehad. Dan komen we aan het einde van dit agendapunt. Um, dan krijgen we een wisseling van de wacht en zal wethouder Verheij naast mij plaatsnemen. En starten wij met, um, wat dan agenda punt 7 is geworden, de zienswijze conceptagenda... Wat zeg je? Ach, acht, ja. Zienswijze conceptagenda metropoolregio Amsterdam. En de raad wordt voorgesteld om als zienswijze op de concept-MRA... Ja. We wachten heel even tot de tribune uh, uh, de mensen van de tribune weg zijn. Ik kan de deur ook nog even dicht. Ja, zoals ik al zei dames en heren, bij punt 8 zienswijze conceptagenda metropoolregio Amsterdam 2.0. De raad wordt voorgesteld om als zienswijze op de concept-MRA-agenda 2.0 te geven... ...de in de paragraaf 4.3 van het raadstuk opgenomen argumenten. Uh, ik... Kijk even rond, want ik heb begrepen dat de fractie van de OPZ... een amendement of een motie heeft aangekondigd op dit punt. Dus ik wil u graag als eerste het woord geven. En ik kijk, dat zal de heer bouwberg Wilson zijn, schat ik zo in. Ja, dat is goed ingeschat, voorzitter. En het is niet een motie, maar een amendement. We hebben tijdens de commissievergadering vrij uitvoerig gesproken over deze agenda. We hebben ook uitvoerig toegelicht waarom wij het op punten niet eens zijn met deze agenda... En daarom stellen wij voor middels het amendement om in aanvulling op de punten zoals door het college aangereikt in de zienswijze MRA agenda 2.0 op te nemen dat het dringend gewenst is in 2020 een onafhankelijk onderzoek te starten naar knelpunten in de Oost-Westwegverbindingen als mede het functioneren van het gehele mobiliteitssysteem zuid kennemerland en dat te monitoren in zowel de regio als in het bijzonder de bereikbaarheid van de kust. Doel, een integrale aanpak en prioriteitsstelling voor het oplossen van de geconstateerde knelpunten in de bereikbaarheid van de regio met alle modaliteiten, zowel voor de dagelijkse woon-werkpendel als voor de toeristische bereikbaarheid van de kust. Dank u voorzitter. Dat was ook meteen uw eerste termijn. Ik kijk verder rond. Ik zie de heer Herms zijn vinger opsteken. Ja, dank u wel, voorzitter. We hebben het in de commissie al lang genoeg over gehad. Uh, wat het wel verbaasd is dat er nu een amendement is van OPZ die, ik nog niet, uh, die wij nog niet kenden en ook niet hebben kunnen beoordelen. Dus wij zijn dan dus ook helaas tegen, uh, omdat we de inhoud uh, hebben tekort om uh, er nu een fatsoenlijk oordeel over te kunnen geven. En daarnaast is hetgene wat in de conceptagenda uh, zienswijze, metropoolregio Amsterdam, MRA 2.0, wat ons betreft, akkoord. Dank u wel. Ik... Kijk even naar de heer Baber voor een ja, korte reactie. Ik, ik wou even iets checken, want ik hoor de heer Hermsen zeggen dat hij die, dat niet heeft ontvangen. Ik heb alle fractievoorzitters persoonlijk, drie amendementen waren er toen nog, dat verandert iets, en emotie motie toegezonden, ter accordering. Ik heb inderdaad niets gehoord, maar dat u van mij niets ontvangen zou hebben, dat betwijfel ik bij deze. Voorzitter, ik, dat zal dan berust op een misverstand. Ik heb alleen een motie gezien over vuurwerkverbod en geen andere motie of amendementen. Ik ben het spoor volledig duister, maar misschien dat hij ergens in de spam beland is. Ik heb ja. geen idee. Nou, wat in ieder geval wel zo is, is dat ze vandaag op, uh, aan de operatie zijn toegevoegd. Maar ja, ik hoorde de heer Bouwberg wilson ook zeggen dat hij ze eerder heeft rondgezonden. Ja, daar moeten we van uitgaan. Uh, ik kijk uh, verder. De heer Mettes. Voorzitter, misschien een punt van, uh, van orde. Ja. Um, ik hoorde de heer Hermsen namelijk een. Die heeft die motie niet ontvangen, die ziet hem nu pas. Ik kan me dan voorstellen dat het lastig is om daar een oordeel over te, te vormen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het ook lastig is dat het de enige reden is om tegen te stemmen. Dus misschien dat we, of in de loop van deze vergadering, maar een, amendement een schorsing zouden kunnen hebben... om uh, ook de heer Herms even de kans te geven om het amendement door te lezen... zodat hij ook van de inhoud wat uh, kan vinden. Ik neem aan dat het nu uh, rondgedeeld wordt, het amendement. Uh, dus, nou, uh... <laughs> <laughs> het is in ieder geval op internet... Uh. Ja, ik ga er vanuit dat het rondgedeeld wordt en dan kunnen we eventjes, in, indien nodig, kunnen we inderdaad nog even schorsen. Ja. Goed, ik kijk, de heer Metters. Ja, dank u voorzitter. Uh, nou, de commissie is over gesproken. Uh, we hebben uh, toen gezegd dat uh, we het antwoord, uh, de, ziens, de zienswijze van het college steunen. Die hebben terecht aangegeven uh, aan de gevraagd voor twee aanpassingen. Dat zijn goede aanpassingen. Dat ging namelijk om de vertaling van de doelen in acties... en de betrokkenheid bij het thema mobiliteit. Goeie zaak, dus wij kunnen ons in, uh, vinden in het uh, raadsvoorstel. Als het om het amendement gaat, dan uh, ja, is mijn vraag daarover... en dat zal, zal wel beantwoord worden... een onafhankelijk onderzoek in, uh, te starten naar knelpunten... in de Oost-West-verbindingen. Uh, ik vraag mij uh, af wie uh, de opdrachtgever daarvoor uh, zou, uh, zou moeten zijn. En uh, wat de waarde daarvan is. En die vraag die zou ik ook aan de wethouder willen stellen, of zij daarop in wil gaan... wat dat nou zou kunnen betekenen, wat dat zou kunnen helpen. Want, waarom? Uh, het is, en dat komt vanavond verwacht ik nog wel meer aan de orde... het is bekend geworden dat er een bereikbaarheidsvisie op dit moment opgesteld is. Wat de waarde daarvan is, nou dat zullen we vanavond wel horen. Ik neem aan dat, uh, dat daar portefeuillehouders wel op in zullen gaan... Maar die is van uh, erg veel belang, uh, ook voor de MRA. Want de MRA die houdt namelijk volgens mij, de volgende vraag... ook rekening met aanbevelingen uit die uh, mobiliteitsvisie, uh, bereikbaarheidsvisie. Dus ik zit, uh, wat CDA betreft zitten we even met het feit, wat voegt dit toe? Wat, uh, wat hebben we hier nog aan? Uh, MRA is voor ons van belang. CDA vindt dat belangrijk. Vervoerregio zit erbij. Hebben we ook nodig? Is ook gebleken bij het sporen. We hebben er centjes van gehad. Van de vervoerregio. Ook van de omliggende gemeente trouwens. Dus de kernvraag voor het CDA is eigenlijk. Ja, wat, wat voegt dit toe? Meer onderzoeken en uh, waar leidt het toe? Wij kunnen ons vinden in het raadstuk. En op voorhand zien we de waarde van het amendement niet in. Waar het toe gaat leiden. Dank u wel. De heer Elgebani. Ja, voorzitter. Um, allereerst uh, sluit ik me voor. Uh... ...raadstuk betreft aan bij de collega's van het CDA. Uh, ik deel die mening. Ik ben het eens met de mening van het college. Um, en ik ben heel erg blij met de metropoolregio Amsterdam. Um, dat mag ook al een keer gezegd worden. Ik heb een beetje het idee dat hier langzaam in deze raad... Het, ...ik heb het ook in de commissie gezegd... ...de metropoolregio auto wordt. Uh, waarin we alleen maar verzand wordt over bereikbaarheid hebben. De metropoolregio doet nog veel meer voor ons. We kunnen nog meer de metropool benutten. Kijk alleen al naar bijvoorbeeld toerisme... ...en daar de economische uitvoering van. Dus ik wil ook even daar de aandacht op vestigen. Uh, wij kunnen eigenlijk bijna niet zonder de metropoolregio Amsterdam. Dus laten we ook blij zijn daarmee en niet altijd maar weer over de auto beginnen... ...altijd maar weer over de bereikbaarheid. We zijn met de bereikbaarheid bezig, maar om nou het hele stuk weer te bespreken als een bereikbaarheidsstuk... ...nee, het gaat over veel meer. En uh, dat wil ik graag gezegd hebben. En ik stel ook niet het amendement daarom. Dank u wel, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Partij van de Arbeid steunt de zienswijze... zoals die is hier neergelegd. En we hebben in de commissie ook betoogd... we vinden het een heel helder stuk van de MRA. Uh, we zijn blij met het samenwerkingsverband. En we, we vinden dat de mobiliteit... een hoge prioriteit krijgt... In, de, in het stuk. Ook de focus op de openbaar vervoer... en de fiets daarin. Uh, als het gaat om het uh, amendement... van de uh, OPZ... dan wacht ik de, met belangstelling... de beantwoording van de wethouder af. Want de toegevoegde waarde... Uh, ...is mij ook niet heel, geheel uh, duidelijk. Straks verderop in de agenda staat ook nog een, uh, een stuk over de agenda kennemaat. Bedoeld als een soort uh, vooroverleg richting, richting de MRA. En het lijkt me uh, uh, uh, niet handig om al die processen die er nu spelen... ...die duidelijk goed resultaat af hebben geworpen als we kijken naar de spoorse maatregelen... ...om dat nog verder te doorkruisen of onder druk te zetten. Dank u wel. Mevrouw Van der Velds. Ja, nou hier dan een heel ander geluid... Uh... Gezet zal wel het amendement ondersteunen... omdat wij wel het belang ervan inzien... dat we extra aandacht vragen voor de Oost-West-verbinding... want die is allerbelabberdst. En dan heb ik het niet alleen over autoverkeer... zoals uh, meneer uh, Elke Bali belicht denkt... maar uh, gewoon alle stromen verkeer zijn gewoon Oost-West... Is, uh, is het, ja... hoe moet je dat zeggen? Het, het, het, nou ja, het ondergeschoven kindje geworden, laat me zo zeggen. En voor de rest... Uh, ...zullen wij het, de zienswijze van het college ook akkoord gaan. We steken even over en de heer Hermsen. Sorry, misschien toch ter verduidelijking, maar Oost-West verbinding. Ik heb waar geen idee. Over welke wegen hebben we het dan? Het is, het is mij echt helemaal niet duidelijk. Ik, het staat ook, ik zit net even heel snel het amendement door te lezen, maar... Um, ...wat is de Oost-West verbinding? Hebben we het dan over de zeeweg, de randweg... Um, zou u dat kunnen verduidelijken? Want dan is het misschien ook nog wel een zaken, zeg maar, voor dit stuk. Het is jammer dat de commissievergadering commissie, al kennelijk wat te lang achter ons ligt om dat nog op het geleugen eh, te hebben. Maar daar hebben we dat uitvoerig toegelicht, eh, hoe dat zit met die eh, Oost-West-verbindingen. En eh, op het moment dat er nog nader verduidelijking <tog> nodig is, wil ik die graag geven. Maar ik zou zeggen, in de commissievergadering is het uitvoerig door mij aan de orde gesteld. En inderdaad... Alle wegen die Oost-West verbinden, Zandvoort met het achterland. Dus inderdaad de Zeeweg, de Zandvoortse Laan, de N200, de N201, de Randweg. Uh, uh, en dat soort zaken die zijn allemaal uh, aan de orde. En houdt het trouwens ook niet eens op. Dat is ook de reden van dit amendement, omdat we namelijk in de Kermere Agenda dat natuurlijk met een wat engere agenda bekijken als vanuit de MRA. En bij beide hebben we een bereikbaarheidsprobleem. En bij beide speelt namelijk het gehele mobiliteitssysteem. Dus niet alleen de auto als een probleem speelt dat op. En daar hebben we dus een oplossing voor te vinden. Want die is namelijk in decennia lang is die niet veranderd. Die structuur is niet veranderd. En het verkeersaanbod is verveelvoudigd. Dank u voorzitter. Dank u wel. De heer Deen. Dank u wel voorzitter. Waar we het al in de commissie ook aangegeven. Prima aanvullende punten om mee te geven als zienswijze. Verder zijn we natuurlijk zoals bekend vrij kritisch op deze hele MRA en vragen we ons vaak af wat we überhaupt uh, hiermee opschieten. Uh, we lezen zinnen als samenwerking, uh, verder versterken, toenemende belang de krachten te bundelen. Uh, dit lijkt wat ons betreft, begint het een beetje op een mini-EU te lijken. Die steeds meer uh, macht naar zich toe wil trekken. Wij benadrukken dat de beslisruimte bij Zandvoort moet blijven. Daar ligt die. Dat is mooi. Uh, het gaat dan ook om samenwerking. Maar zeker niet om een besluitvormend orgaan. Uh, besluiten worden genomen in, uh, in de gemeenteraden en in provinciale staten. Dat moet vooral zo blijven, voorzitter. En, uh... <klaar> Ja, Voor deze specifieke zienswijze kunnen we gezien de aanvullingen van het college en hetgeen ik zojuist schets, voorlopig kan dat nog op onze goedkeuring rekenen. Het amendement zullen we steunen en dat voor de eerste termijn. Voorzitter, dank u wel. D66, wilt u het woord? Excuse. De VVD. Ja, dank u voorzitter. De VVD is groot voorstander van regionale samenwerking, juist ook op MRA-niveau. Omdat de heer Algebaling net aangaf, eh, economische redenen, toeristische redenen, maar ook zeker bereikbaarheid. We hebben we het in de commissie ook uitvoerig over gehad. Ik heb daarin ook aangegeven dat we de zienswijze van het college eh, goed vinden, dat we, die ook, dat we daar ook achter staan. Um, juist ook op het gebied van mobiliteit. En ik, denk dat, um, ja, ik wacht ook graag de reactie van het college af op, op het amendement van, uh, van de OPZ. Maar ik lees hem zo... Um, dat ik het, een extra, uh, ja, het extra aandacht vragen vind voor alle vormen van mobiliteit... die juist een hele groot aandachtspunt zijn, juist voor Zandvoort in die metropoolregio. Het is juist ook niet wat de heer Algebali zegt, alleen maar gericht op autoverkeer... maar op alle vormen van uh, mo mobiliteit. Een, een, een light rail wordt, uh, toch... Nee, nou, maar niet. Ander onderwerp, het, gaat, het loopt ook allemaal door elkaar. Nou, het gaat juist over alle vormen van mobiliteit en dat staat ook in het amendement goed genoemd. En ik weet niet of dan per se een onderzoek daar de beste manier voor is, maar het feit dat we daar aandacht voor vragen, staat de VVD heel erg achter. Dank u wel. Dank u wel, dat was de eerste termijn van de Raad. Ik geef het woord aan mevrouw Verheij, de wethouder. Dank u wel, voorzitter. En ook aan u, raad, dank uh, voor uw inbreng. Uh, u, u bent het eens met de zienswijze, uh, zoals het college die voorstaat. En u vraagt uh, mij om het, uh, kort te zeggen, om een reactie ook uh, in zaken het amendement van de OPZ. Uh, wat uh, de bereikbaarheid uh, van. Deze regio van Zuid-Kennemerland, dat is een gesprek ook, wat we ook in deze regio moeten voeren met elkaar. Dus laat ik dat uh, vooropstellen, daar komt nog gelegenheid toe. Uh, meneer Hermsen zei al van, van wat wordt precies met de Oost-West verbinding bedoeld. En uh, als, als suggestie op dit amendement zou ik wel willen... Uh, meegeven om te expliciteren dat het specifiek om de Oost-West-verbinding in deze regio gaat. Omdat in MRA-verband de Oost-West-verbinding een andere associatie heeft. Dat is ook van uh, Almere naar Amsterdam. Uh, dus om dan wel met elkaar uh, uh, uh, de, de goede dingen uh, te doen, uh, zou ik dat in ieder geval wel uh, expliciteren. Dat dat wel voor een iedereen... Ja, voor een ieder duidelijk is dat het dus niet gaat om, om uh, dat het gewoon gaat om deze regio. Uh, wat dat betreft uh, laat ik het aan u, het is aan u, want meneer uh, Deen uh, geeft dat ook heel expliciet aan, hè? De, de raden en de staten beslissen. Dus u... U geeft ook uw zienswijze mee en als u zegt, van, nou, we vinden de suggesties van het college een goede, maar we willen dit ook expliciet als zienswijze uh, meegeven, dan kan het college zich daarin vinden. Uh, waarbij we dus uh, aanraden om wel uh, die verduidelijking nog toe te voegen. De heer Metters bij interruptie. Ja, toch even, want uh, ik had ook de vraag gesteld of de wethouder het ook mee wilde nemen en de heer bouwburg zal het zeker willen beantwoorden hem kennende, maar wie moet het dan instellen en wat, wat voor zin heeft dat, hoe ziet u dat in uw, want u maakt deel uit, of deel, ja indirect deel uit van de MRA, hoe ziet u dat dan te gaan doen, dat onafhankelijk onderzoek, hoe moet, wat moet er dan gebeuren en wat kan ertoe leiden? Mevrouw vrij. Daar hebt u gelijk in, dat ik daar niet op in ben gegaan, dus ik zal dat alsnog doen, excuus. De, de MRA is natuurlijk een, een samenwerkingsverband, uh, het is, heeft geen governance structuur of er is geen GR van uh, 32 uh, raden en... Um Twee provincies. En, dat en al die, die raden en staten die zullen zienswijzen meegeven. En dat betekent dus dat er um, uh, gekeken gaat worden van, goh, wat hebben al die partijen ingebracht? En um, nou, wat meneer Hendricks ook aangaf, hè, hiermee geven we vanuit z'n antwoord in elk geval het signaal af... Um, niet dat het uitsluitend MR, uh, MRA Auto is... maar wel dat uh, de bereikbaarheid van Zuid-Kennemerland uh, op de agenda staat. En um, zeker nu de aanpassing van de governance... ook een, um, nou, een onderwerp van gesprek uh, gaat worden... Um, is, is, daar, daar, uh, is dat het platform waar je ook dat gesprek moet hebben. Hoe, bereik, hoe verbeteren we de bereikbaarheid van deze regio? En het is... Um, uh, ja, als je kijkt ook naar het verleden, is er, uh, ja, we, we duiden deze kant van de MRA ook wel eens als de Westflank, uh, dan is er in het verleden ook nog wel eens wat meer aandacht uitgegaan voor de bereikbaarheid van de Oostflank. Dus ik denk dat het goed is om uh, ook de bereikbaarheid van de Westflank uh, uh, ja, te benaderen. benadrukken. Sorry. Um, goed, dank u wel, mevrouw Verheij. Um, ik Kijk even rond voor een tweede termijn, maar kijk ook even naar de fractie voor D66 of er nog behoefte is aan een kleine leespauze in verband met de rondgedeelde amendementen. Er zijn er, nog, zijn er een, een, nog een tweetal die u blijkbaar ook niet heeft, zie ik net rondgedeeld. Dus... Nou, Inmiddels hebben ze gelezen. Uh, daarom vroeg ik ook de vraag van wat is dan de Oostwegverbinding? Vandaar dat ik hem verduidelijk wilde hebben van uh, wat betekent dan dat uiteindelijk. Maar uh, we hebben ze inmiddels gelezen en wij zullen daarbij elk onderwerp aangeven of we uh, wel of niet instemmen. En in dit geval is inderdaad ook de vraag een beetje van, uh, ja, het is aan de raad, dus blijkbaar uh, wie dan dat onderzoek gaat instellen of dat de MRA dat gaat doen. Het is een beetje een vaag, uh, vaag stuk. Um, dus wat betreft de, dit amendement is het tegen. Verder nog mensen in de tweede termijn. Ik kijk rond. De heer Bouwberg Wilson. Ja, voorzitter. De wethouder heeft een aanvulling gevraagd en het is eigenlijk een fout van mij dat die niet in het uitgeprinte document staat. Het betekent dat we de tweede zin, die luidt als volgt. West Wegverbindingen als mede in het functioneren van het gehele mobiliteitssysteem en dan toe te voegen in zuid kennemerland te monitoren, in zowel de regio enzovoort. Daarmee is de, de, de opmerking van de wethouder gehonoreerd. Ik wou nog met, andere, met, met nadruk even wijzen, op de, gezien de opmerking van de heer Gabali, dat, eh, El Gabali, dat eh, wij het hier hebben over de, de geconstateerde knelpunten in de, rijk, in de bereikbaarheid van de regio met alle modaliteiten voor zowel de dagelijkse woon-werkpendel als voor de toeristische bereikbaarheid van de kust. En we hebben het ook in de tweede zin over het gehele mobiliteitssysteem. We hebben het dus niet over specifiek alleen automobiliteit. Dank u wel. Ik kijk nog even naar de wethouder. Of daar nog een korte reactie op kan komen. Um, nou nogmaals, he, um, het is aan u en ik denk dat het goed is om, om in ieder geval het punt van, de, van deze regio te verduidelijken. Welke regio um, uh, wordt bedoeld. Um, het onafhankelijke onderzoek, dat is um, uh, nog de vraag he, of we dat inderdaad... Um, um, dit is de zienswijze die mee wordt gegeven, daar gaat het verdere gesprek over gevoerd worden, ook binnen het platform uh, mobiliteit. En uh, de inbrang van Zandvoort zal dan zijn dat wij uh, een onderzoek op prijs stellen naar de verbetering van deze regio. Uh, dus dat wordt, dat wordt onze inzet. De uh, ja. heer Metters. Dus u dus staat erachter. Ik vind het prima hoor, want ik heb, ik heb eigenlijk eens het moment van baat het niet, dan schaadt het niet. Maar dat heeft misschien aan de overtuigingskracht uh, gelegen dat ik dat niet helemaal kan pakken. Oké, okay. um, dan denk ik dat we in ieder geval aan het einde van de beraadslaging zijn van dit onderwerp. Dan wil ik dat graag uh, alvorens bij het voorstel in stemming brengen, het amendement van de OPZ in stemming brengen. Ja, met, als toevoeging in Zuid-Kennemerland. Um, dus dat is dan de, de aanvulling binnen het amendement zoals dat door de wethouder is aangegeven. Wie is er voor het amendement? Ik kijk rond. Dat zijn alle fracties op de fractie van D66 en GroenLinks na... Oh, eh, behoudens de heer De Graaf. Dus... Ja, dus, dus nog even voor de zekerheid. Voor, dat zijn de fracties van OPZ, CDA, Partij van de Arbeid, GBZ, PVV, D66, behoudens, uh, of uh, de heer De Graaf en de VVD. En nog even voor de goede orde, wie is er tegen? Dat is de heer Elgebali en dat zijn de twee leden van Marle en uh, Hermes van D66. Ehm... Um... ...dan is daarmee het amendement verworpen. Eh, of eh, aangenomen, excuus. Eh, ik moet nog even... Ik ben... eh, dan komen we bij het voorstel zelf. Wie is er voor de zienswijze zoals hier ligt... ...inclusief het aangenomen amendement? Dat, zijn de, dat is de gehele raad en daarmee is het unaniem vastgesteld. Heeft daar nog iemand een stemverklaring... Dat is niet het geval. Dan gaan wij door naar het volgende agendapunt. Dat is het ontwikkelperspectief binnen Duinrand. Ook hier weer een stuk met uh, nou, een, een behoorlijke regionale dimensie. Uh, wie kan ik daarover het woord geven? De heer bouwberg Wilson. ook hier geldt dat u een uh, voorgenomen amendement heeft. Een motie heeft uh, ingediend. Dus ik geef u graag het woord. Dan d 66 als u als eerste het woord wil voeren. Ja, dat is ook veel middel van het proces in de snelheid. En dat is eigenlijk waar het ook hier om gaat. Uh, dit proces loopt al een jaar of tien. Dat hebben we in de commissie ook al aangegeven. Elke motie of elke wijziging die je aanpast, betekent weer een nieuw proces. En op een gegeven moment ben je het uiteindelijk wel een beetje zoek. Um, ja. Ik, ik, ik, wij van D66 geven in ieder geval aan dat we uh, het, het ontwikkelperspectief binnen Duinrand wel willen vaststellen. En uh, de motie is ook wat ons betreft niet van toegevoegde waarde en leef, weegt alleen maar vertraging op. Een hele lange vertraging. Dank u wel. De heer bent u ondertussen zover? Oh, dan geef ik het woord aan, aan mevrouw Koper. Dank u wel voorzitter. Partij van de Arbeid heeft in de commissie ook al aangegeven. En ook de keren daarvoor dat dat tuinrand werd behandeld. Dat het buitengewoon belangrijk is voor Zandvoort. Dat de landschappelijke kwaliteit van onze unieke positie behouden blijft en versterkt. En wij willen die unieke positie heel graag bewaren. Zeker gezien de groei van bewoners en het recreatiebezoek. Wat er alleen maar zal groeien. En wat ons betreft dus willen we het stuk zo vaststellen. En de moties wat ons betreft overbodig. Goed, dan de indiener van de motie. U bent zover, de heer Bauberg-Wilson. Ja, excuus en bedankt voor het geduld. Wij hebben het volgende op dit agendapunt op te merken en dat is tegelijkertijd ook een inbreng voor het volgende agendapunt, voorzitter, omdat het namelijk eigenlijk in deze drie stukken elk op zich weer over bereikbaarheid gaat. En ik wil dat maar even combineren wat betreft de achtergronden in dit stuk voor de, dit agendapunt en het volgende agendapunt. Um, een van de meest belangrijke aanbevelingen voor de regio's zuid kennemerland en Eimond is de directe betrokkenheid bij de plannen en investeringen met betrekking tot mobiliteit. zuid kennemerland zet zich in voor aanpassingen in de governance om dit mogelijk te maken. Maar we missen in de benadering van mobiliteit in alle drie de stukken, inclusief de twee die nog behandeld moeten worden, een afspiegeling van de essentiële verschil tussen mobiliteit in functie van wonen en werken en de vrije tijdseconomie. En waarom vinden wij dat van belang? De woonwerkpanel is namelijk een kwestie van moeten. Je moet naar je werk. Daar kun je niet in kiezen. Ja, Je kunt kiezen voor een plek op een andere plek. Dat is een andere werkplek. Dat kan. Maar voor de rest ben je gebonden aan die werkplek. En dus zal sturen op andere vervoerwijzen dan de auto waarschijnlijk niet leiden tot het kiezen van een andere bestemming. Want dan zou je een andere baan nemen. Je moet nu eenmaal naar de plaats van waar je werkt. Totaal anders is dat met betrekking tot het reizen naar toeristische bestemmingen. Want daar wordt de keuze niet bepaald door moeten... en speculeren op het uitgaan of het uitgaan van ontmoedigen van autogebruik... of het autoruw maken van bestemmingen, inclusief kustzones... of het tussenliggende stedelijk gebied, wat dat ook mogen zijn... ...houdt voor Zandvoort als tweede badplaats van Nederland een ten principale afhankelijk van inkomsten uit de vrije tijdseconomie, economie levensgrote risico's in. En dat een dergelijke strategie zou berusten op een gezamenlijk gedeelde visie, zoals het stuk wil voorstellen, dat is naar onze mening apert onjuist. Want gezien de samenwerking van de gemeente in de gemeenschappelijke regeling zuid Kennemerland bereikbaar... ...is het onbegrijpelijk dat de gevolgen van de door de visie geraakte bereikbaarheid van de kust... En daaraan voor toerisme volgende belangen voor Zandvoort... in de conceptbereikbaarheidsvisie nauwelijks zijn verkend of gewogen. En dat er geen uitvoering is gegeven aan in 2010 gezamenlijk vastgestelde eerste twee notabele speerpunten van de bereikbaarheidsvisie toen. En hoe heette die ook alweer? Dat was Zuid-Kernenland bereikbaar door samenwerking. Nou, dat is een beetje wrang als je het met name over die samenwerking hebt. ...als je ziet dat het eerste speerpunt volwaardige ringstructuur voor de auto rond de regio... ...en de tweede speerpunt volwaardige ringstructuur voor de auto rond Haarlem... beide helemaal ineens achter de horizon zijn verdwenen. Heer Elgebali, bij interruptie. Ja, voorzitter, uh, excuus dat ik u interropeer, uh, sowieso al, Want ik ben het spoor een beetje bijster. Want volgens mijn agenda hebben we het nu toch over de binnenduinrand ...en niet over de vervoersregio uh, zuid kennemerland of zuid kennemerland maar is dit toch het onderwerp binnen Duinland of zit ik daarbij verkeerd? Want anders kan ik niet helemaal plaatsen namelijk. Ik, ik, ik, de heer bouwburg Wilson heeft aangegeven zijn beide inbrengen voor de twee onderwerpen te bundelen. Volgens mij net, in, in, althans u zei dat u het in één keer mee zou nemen. Maar ik laat het even aan u om dat nog even te verhelderen hoe u uw inbreng vormgeeft. Uh, ik heb aangegeven dat op de drie agentenpunten we er eentje behandeld hebben, namelijk de MRA. en NRA. ...en de twee opvolgende, dus de ontwikkelingsperspectief Binnen Duiland en de Zuid-Kellemar-agenda... in alle drie stukken gaat het over bereikbaarheid. En in alle drie stukken is die bereikbaarheid naar onze mening op een wijze in de stukken terechtgekomen... ...die het niet recht doet aan de belangen van Zandvoort. En daarom is het, denk ik, heel erg van belang dat we voor die belangen opkomen door de... Door te schetsen waarom dat zo van belang is. En welke consequenties dat voor Zandvoort zou kunnen hebben op het moment dat die niet op een juiste wijze tot hun recht komen. Meneer Mettes. Ja voorzitter, want het is een heel lastige avond volgens mij als het over deze onderwerpen gaat. En met name wordt die volgens mij nog lastiger. Dat is mijn vraag aan de heer brouwer wilson Als we het hebben over een bereikbaarheidsvisie, mobiliteitsvisie, die wij hier nog niet gezien hebben. Dus uh, daar heb ik nog... ...helemaal niets van kunnen vinden op dit moment. Dus om dat te betrekken bij dit onderwerp vind ik lastig. Kunt u dat begrijpen? Uh, en misschien wil de wethouder in tweede instantie, dan is het mijn de eerste termijn, daar ook op ingaan Hoe dat in elkaar steekt. Dank u wel. De heer bouwburg Wilson. Ja, ik begrijp het, de opmerking van de heer Mettes heel erg goed. ...want het ware beter geweest als wij die bereikbaarheidsvisie eerst zouden hebben behandeld... ...en vervolgens deze stukken. Maar ja, die keuze kan ik op dit moment niet voor u maken, want die is voor ons gemaakt. En wij zullen het moeten doen met de volgorde waarin die stukken ons nu bereiken. Maar ik wil wel nog even in dit verband wijzen op het volgende. In Bloemendaal is namelijk die bereikbaarheidsvisie op 30 januari in de Raad aan, aan de orde. En ik heb er kennis van genomen dat dat zo is. En dan is het treffend dat daar in de motivering... ...om dit stuk te accorderen aan de Raad wordt, toe, wordt gewezen op het feit dat dit voortborduurt op het de vastgestelde um, Zuid-Kernemeland uh, Zuid bereikbaar en de, uh, de ontwikkelperspectief binnen Duinrand. Dus op het moment dat we nu zouden wachten op het stuk... ...de bereikbaarheidsvisie, dan hebben we ons intussen, als we het althans niet amenderen... ...hebben we ons intussen gebonden aan een stuk waarvan men kan zeggen... ...op het moment dat wij iets gaan, opmerkingen in nadeel of in kritiek van die bereikbaarheidsvisie... ...dat u zegt, ja, dat is dan jammer, maar u hebt zich wel geaccordeerd met deze stukken... ...die we vanavond hier aan de orde hebben. En daarin wordt gewoon op die bereikbaarheidsvisie een voorschot genomen. En dat betekent dat je dus nu moet stuiten... Want anders ben je gewoon gehouden om uit te voeren waar je mee akkoord bent gegaan. En het is ook heel treffend, is dat ook aangegeven in een van de stukken, waarbij staat dat um, de, de, de, het, het bindende karakter daarvan, en met name geldt dat voor het ontwikkelperspectief Duinrand, te vergelijken is met die van de structuurvisie. En op het moment dat u andere dingen gaat doen, als die daarin staan, dan kunnen de medegenen die dit stuk hebben opgesteld, u erop afrekenen en ter verantwoording roepen op het moment dat u andere dingen doet. De, de heer Hermsen, ja, dat, mevrouw Verheij zei inderdaad dat hij gesignaleerd is in het dorp. Uh, de heer Hermsen, bij interruptie. Ja, dank u wel. Ja, hij is inderdaad gesignaleerd. Uh, ik las het ook in de media. Um, en ook op Schrevening en dergelijke. Dat is een onwijs mooie promotie. Um, zegt u nou eigenlijk in feite over deze twee onderwerpen dat het beide niet besluitrijp is? En als dat, dat het geval is, dan hoeft u het ook niet, uh, motie van man, dan had u gewoon in de commissie kunnen zeggen, het is niet besluitrijp. Dan hadden we hem gewoon, dan hadden we het uitgesteld een maand later tot de mobiliteitsvisie er terecht was. De heer bouwer vilson Voorzitter, ik, eh, ik stel vast dat dit ingebracht is door de, door de agenda, door de agenda commissie ter besluitvorming is voorgelegd. Dan is het een beetje raar om te gaan vertellen dat het niet besluitrijp is. Om reden van het feit dat iets in een andere volgorde ons bereikt als wij idealiter wensbaar zouden vinden. Heer Hermsen. Nee, dan moet je u, u, weet, dan u weet dan moet je... toch dat het gewoon in elke commissie aan kan geven of iets besluitrijp is of niet. Ongeacht of het op de is gekomen, ja of nee. Dit scheelt dan enorm veel tijd. Ja, ik, ik, ik geef toe dat dit enorm veel, veel zou schelen. Maar ja, die, die keuze hebben we niet gemaakt. En daarom zullen we het moeten doen met de stukken die er liggen. En moeten we inderdaad het voorbehoud maken, om de reden die ik net heb geschetst. De heer Steven, bij interruptie. Uh, een kort verder vraag aan de heer Bouwer Wilson. Want ik had volgens mij ook in, in, in, de, in de commissie aan de, aan de, aan de vraag gesteld aan de wethouder. Uh, wat het. Je, hoe dit juridisch gekwalificeerd moet worden... dit stuk. En, en wat, wat de bauer Wilson uh, stelt dat, dat dit stuk... ons... Uh, ja... Er, er straks... beknelt in, in, in de overige stukken. Maar volgens mij was het antwoord van de wethouder... dat, dat dit stuk er niet uh, aan in de weg staat. Is, is, is, zo... Of, ja... Dus volgens mij is dat in, in de commissie besproken. Maar... Uh, begrijp ik de Wilson goed... Dat hij, dat, dat hij meent dat... dit stuk... Want als het zo is, dan zou ik toch graag straks van de wethouder... Misschien is het goed dat mevrouw ja. daar straks even op ingaat. Perfect, ja. Ik kijk even verder voor de tweede termijn. Ja, voorzitter, ik, ik werd geïnterrumpeerd. Uh, ik denk dat ik mijn betoog in de tweede termijn even voortzet... als de wethouding gelegenheid is geweest om het een en ander op te helderen. De heer Elgebari. Ik heb nog een interruptie dan. Nou, interruptie. Tot slot, gezellig. Um, want uh, u heeft over structuurvisie. Nou kwam mij laatst ook in te horen in de media dat bijvoorbeeld Bloemendaal... Uh, een QNOS hotel gaat bouwen... ...of hotel gaat bouwen. En dat past ook totaal niet binnen deze uh, binnen, Duinland, uh, binnen dit verhaal. Dus hoe leest u dan zo'n beslissing in de gemeente Bloemendaal... ...in verhouding tot dit stuk? Uh, bij interruptie. Aan wie is deze vraag gesteld, uh, meneer Elkabali. Volgens mij aan de spreker uh, van de OPZ-fractie. En ik stel diezelfde vraag nu aan de heer El Kabali. Was u er niet bij, bij de vorige commissievergadering? Want ik heb namelijk exact diezelfde vraag al gesteld... Ik was erbij en uh, u heeft inderdaad de vraag gesteld, maar er wordt weer een suggestie gewekt gewek dat... dus ik probeer dat met een argument te weerleggen zoals het in een debat ga, ja, gewoon gaat. Dus ik ben gewoon benieuwd naar het antwoord van de heer Barbara Wilson. Ik kijk nog even verder rond. De PVV. De heer Van Tichelen. Voorzitter... Ik, vragen, ik stel een vraag aan de heer bouwberg Wilson. zeg maar als interruptie. Dus ik verwacht dan ook gewoon antwoord op die vraag te krijgen. Misschien... Eh, meneer bouwberg Wilson. Op ja, ik vraag. wil dat met alle plezier doen. Ik weet niet of de heer Elkebali de motie heeft gelezen. Maar als hij dan punt 1 leest, dan ziet u, met, dan ziet u meteen het antwoord op uw vraag... Ik kijk ondertussen, want ik heb ook aangegeven dat mevrouw Verheij in haar termijn ook nog even hierop in zal gaan. De heer, de heer Van Tichelen. Dank u wel, voorzitter. In de commissievergadering van de 14e kregen we van de wethouder te horen, ik citeer, dit stuk heeft geen consequenties. Einde citaat. Nou, daar waren we best wel blij mee, want gezien de zaken die nog ingevuld moesten worden en ja... De concrete invulling die we miste. We wilden niet uh, akkoord gaan met iets uh, waarvoor je nog helemaal niet weet waar het over gaat. Een uh, ander citaat is: er zal nog concrete doorvertaling naar het vervolgproces moeten plaatsvinden. Einde citaat. Uh, daar hebben we moeite mee, want ja, waar ga je dan mee akkoord? En, uh, dan zet je een proces in gang waar je zelf helemaal geen, uh, geen grip meer op hebt. En uh, er wordt met dit stuk uh, kennelijk verschillend omgegaan. Zeker gezien uh, de, hoe er in Bloemendaal mee om wordt gegaan. Daar hebben we moeite mee. Uh, duidelijke uitleg van de heer Bouwberg-Wilson uh, da daarover. Uh, daarvoor dank. Uh, en uh, als laatste de motie van OpenCET uh, die steunen we. Dank u wel. Wie nog meer? Mevrouw Geurensen, VVD. Um, ja, voorzitter. Eigenlijk volgens mij is, is, is dit de hele lijn zoals we die in de commissie ook besproken hebben met elkaar. En gaat het om het punt in hoeverre zijn, uh, binden wij ons als standwoord aan dit stuk voor de regio of in hoeverre wij nog onze eigen vrijheid daarom trent. Um, in de commissie hebben wij ook al aangegeven dat. Uh, de wethouder gaf namelijk aan van het is nog wel redelijk vrijblijvend. Toen hebben wij al als VVD aangegeven, nou zo vrijblijvend is het niet. En eigenlijk moet ik hier dan mij toch ook al in, in aansluiting op de heer baalberg Wilson uh, wellicht ook al een voorschot uh, nemen op het volgende agendapunt. En misschien uh, heeft is de heer uh, Herms heeft hij daar wel gelijk in dat beide punten op dit misschien... nog niet echt rijp zijn voor besluitvorming... Want um, in Bloemendaal is het zodanig dat echt gesteld wordt. En dan gaat het met name over de zuid kennemer -agenda. Maar als je daar het stuk, want het stuk van de bereikbaarheidsvisie regionaal is daar ook geagendeerd. En daar wordt ook in dat stuk gesproken over de Binnen Duinrand, ontwikkelperspectief binnen Duinrand, Want daar wordt ook een heel deel aangegeven over hoe staat het eigenlijk met de ontwikkeling van auto's en zeg maar het rust en ruimte aan de kust. Dat vertaalt zich toch ook door in de mobiliteit van Oost en West, maar zeker ook bijvoorbeeld met P plus R's. ...parkeerterreinen, zeg maar, eh, buiten de regio en hoe krijgen we de mensen aan, eh, aan de kust. Daar wordt dus allemaal op voortgeborduurd En in het kader van, van, van de, eh, even, de, de, nou ja, de vrijblijvendheid staat daar heel nadrukkelijk... Eh, ...de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland en de Zuid-Kennemeragenda zijn parallel ontwikkeld. Ook bij de Totalskom, bij de tussentijds en bij de Kaakseguid. De bereikbaarheidsvisie kunt u beschouwen als een nadere uitwerking van de zuid Kerner-agenda. Deze laatste is echter niet te lezen als samenvatting van de bereikbaarheidsfietsing. Bijna in een ander doel en kennen andere relaties. De mobiliteitsparagraaf is namelijk in stijl gekoppeld aan de andere paragrafen. Dus daar is een directe link tussen zeg maar toch ook de ontwikkelperspectief binnen Duinrand, de zuid agenda. En de visie. Dus hier ja zeggen tegen dit stuk betekent impliciet dus al ja zeggen tegen een volgproces. En om dan maar meteen ook een voorschat te, daarom terecht te nemen. Als het op deze manier wordt doorgevoerd en doorgezet in deze vergadering zullen wij als VVD tegenstemmen. Meneer Metters. Ja, maar kunnen ze, de link die u aangeeft, dank daarvoor, die is duidelijk, die zien wij ook. Alleen, wij hebben die bereikbaarheidsvisie helemaal niet vastgesteld. Dus wij gaan er nog volop wat van vinden. En u gaat er ook wat van vinden, wij met elkaar hier. Dus... Nee, maar op het moment dat je namelijk het ontwikkelperspectief aanneemt... en de uitgangspunten die daarin genoemd staan, die ook consequenties hebben voor de bereikbaarheid voor Zandvoort... Uh, binnen het grotere geheel. Daarmee leg je ook expliciet vast voor het vervolg. Je kan niet zeggen bij een, een regionale bereikbaarheidsvisie: van ja, we willen het er nog wel over hebben. Maar als je kader en het uitgangspunt, als je daar niet mee eens bent, en dat is met name ook onder andere in de driehoek, hoe wordt gezegd: zeg maar, um, um, OV wordt namelijk samen met de fiets op één gezet. Het is ook een omgekeerde driehoek, ze staat ook in het stuk. En onderin hangt die auto. Uh, als dat zodanig is waarbij uh, dat, dat, dat dat tegen zeg maar, uh, de zienswijze ook is geweest die we als raad hebben ingebracht. Betekent dus het vaststellen van dit stuk dat je niet in het vervolg bij een ander stuk kan zeggen. Ja maar daar waren we het niet mee eens. Dus in de basis hiermee instemmen is ook impliciet instemmen met een vervolg. Meneer Metters, De driehoek waar u het over heeft. Hè, waarin uh, uh, de auto een mindere positie krijgt. Staat die in het ontwikkelperspectief binnen Duurland of we, komt die terecht en daar moeten we nog wat van vinden in die bereikbaarheidsvisie? Als dat laatste zo is, dan heeft het op dit moment geen waarde voor die ontwikkelperspectief binnen Duurland. Binnen de, het ontwikkelperspectief binnen Duurland wordt op een aantal momenten gesproken. En dan heeft het te maken, onder andere begin met ambities zoals we die benoemen. Het, we hebben toen al genoemd het doorontwikkelen van de kustplaats... ...wat Amsterdam en Beach met behoud van rust en ruimte. Dat het bijna een pleidooi lijkt voor de rust bij de kustbeweging. Maar er staat ook in optimaliseren van de verbindingen van de kust met het achterland. Met name voor fiets en OV. Dat wordt nog eens een keer, wordt dat verder in het stuk, wordt er ook aange, op ingezet... Dat er alleen maar uh, op verbetering wordt ingezet van bepaald vervoer en niet van uitbreiding van auto's. Dat betekent ook dat, ik heb hier nog staan, dit kan een belemmering zijn voor Zandvoort. Dat is namelijk spelregel 4. Maar dus dat betekent dat de, de, de mobiliteitszaken die hierin staan, worden op die manier één op één overgenomen in die bereikbaarheidsvisie. Oh. Okay. Het is misschien goed als mevrouw Verheijs straks even, ook ziet, even goed verduidelijkt. Dus ik wil graag, want anders dan blijven we heen en weer pingpongen, de heer Hermsen. Ja, is, ik ga er toch ook wel een extra vraag aan over stellen. Dat de raad alles kan, dat is vanavond wel duidelijk gebleken. Maar wat ik nu ook wel zie, dat is een constatering, is dat eigenlijk twee stukken... Uh, wederom, dat is denk ik nu stuk nummer 4, niet besluitrijp is van deze wethouder. En ik vraag me dan ook af, van mobiliteit zit niet in uw portefeuille, maar in die van de heer Berendsen. Is die afstemming dan wel geweest? Ik maak me daar nou wel een klein beetje zorgen nu over, gezien de constaterende feiten en de argumenten die de mevrouw uh, Geurense hier stelt. Overigens over de eigen wethouder. Maar goed, ik weet niet, ik kan niet in de gedachten van de VVD uh, nadenken, maar het betekent eigenlijk dat het college hier wel echt heel erg hard faalt. Dat zijn uw woorden en neem van mij aan dat die afstemming er is. Mag ik de heer Steven het woord Ik zal het geven? kort al als laatste, misschien al als, als duidelijke vraag... gelet op wat ook, ook, ook collega Geurendsson heeft gezegd. Mijn vraag ziet er dus op, kunt u even aangeven... wat de hiërarchische hi verhouding tussen al die stukken is? Want dat denk ik even de kern van de discussie. Want ik denk dus dat dit stuk ons niet pint. Maar dat hoor ik graag uh, bevestigd. Althans niet voor de latere stukken. Ik kijk nog rond. De heer Elgebali. Ja, voorzitter... Um... Ik ga geen uh, wedstrijd verplassen om de auto te doen. Gelukkig niet. Ik ben GroenLinks, dus dat hoeft ook niet. Ik ben blij met het OV, ik ben blij met de fiets, ik ben blij met wandelaars. En ik ben blij met het ontwikkelperspectief binnen het Duinrand. Want uh, het regelt veel dingen. Het gaat in op veel dingen. En het is een perspectief. Er staan ook dingen in als sfeerbeeld of streefbeeld. Of noem het allemaal op. Het, het is, uh, ik, ik heb als streven dat ik miljonair word. Ja. Het is een mooie streven, maar of het nou echt gaat lukken, weet ik niet. Dat is het hier, hier ook mee. Um, ik, ik vind het zo jammer dat telkens weer de discussie over die auto gaat. Leuk dat we met, met z'n allen met de auto naar Zandvoort kunnen. Goed zo. Maar we kunnen ook met de trein, we kunnen ook met de fiets, we kunnen ook met de benenwagen. Dus waarom moet nou altijd maar weer die auto worden genoemd? Leuk en aardig. Het gaat ook over het behoud van onze mooie duinen. Het gaat ook over uh, de, de rust die je op delen de van het strand hebt. Het gaat over de, over de historie van ons. Waarom, waarom wij eigenlijk zijn wie we zijn. Het is zoveel groter dan alleen die auto waar de hele tijd maar weer op wordt gehamerd. En ik vind het zo jammer. En ja, de heer Herms heeft helemaal gelijk. We zijn hier nu al tien jaar over aan het praten. En als we zo doorgaan gaan we hier nog tien jaar over praten en er gebeurt er niks. Daar hebben we geen zin in. Dus ik snap, ik snap dat, dat er partijen hier graag de auto als, als heilige koe zien. Maar het gaat over zoveel meer en ik hoop dat dat duidelijk is. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Ja, ik deel de mening van de VVD dat dit wel zeker uh, verstrekkende gevolgen kan hebben. Zeker omdat we nog niet weten wat de, de stukken zijn die er nog onder komen te hangen. En eigenlijk daarna weer boven komen te hangen. En uh, ja, ik, ik hoor mijn collega van GroenLinks maar steeds over de auto, de auto, de auto. Maar uh, meneer Elkebali, heeft u zelf eigenlijk een auto? Was ik even gewoon nieuwsgierig naar. En werkt u nog steeds bij het tankstation bijvoorbeeld? Uh... Ja. Ik vind het wel leuk. U gaat maar door over die auto. Ik, nou, het interessant. Het ik vind het gewoon. heel interessant, want eerst komt mijn vader al langs in de vergadering. Wilt u, uh, <laughs> uh, u alstublieft via mij uh, het woord voeren... en okay, misschien dat uw, pers uw persoonlijke wederwaardigheden ook later een keer uitgewisseld kunnen worden. Dank u wel. Voorzitter, ik wil graag de vergadering schorsen voor vijf minuten en met u praten. Ik ben er nu echt klaar mee. Oh. Voorzitter, ik word oh. consequent... Word ik, in mijn privésfeer word ik hier aangevallen en ik ben nu degene die hier wordt aangesproken. Ik vind dat echt niet kunnen. Ik spreek niet u aan. Ik... Zeker niet. Nee, dat heeft u verkeerd begrepen. Dan is wat mij betreft de vergadering nu klaar voor mij. Ik ben er klaar mee. Ik stel voor even te schorsen, want ik heb het idee dat, we, uh, dat ook ja, hier wat misverstanden ontstaan.